Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De NS zet zaterdagavond om half elf alle treinen drie minuten stil. En dat doen ze uit protest. Aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. Ze werd in een trein tussen Delft en station Den Haag-Holland-Spoor door een groepje aangevallen. Ze werd van een trap gegooid, geschopt en geslagen. En één iemand is al opgepakt. In Sydney Australië is een steekpartij geweest in een kerk... Meerdere mensen raakten daarbij gewond, onder wie de bischop. Tijdens een Syrisch-christelijke kerkdienst liep iemand naar voren en die begon op een voorganger in te steken. De aanvaller is opgepakt. Afgelopen weekend was er ook al een steekpartij in het winkelcentrum in Sydney. En daarbij kwamen zes mensen om. Voor zover bekend is er geen link met dit incident. Tesla's grapt wereldwijd meer dan 10% van alle banen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een mail van topman Musk aan het personeel. Het komt neer op ruim 14.000 banen. Eerder gingen er al geruchten rond over zo'n ontslagronde. En het heeft te maken met tegenvallende verkoopcijfers. En na jaren van protesten komen er in Amsterdam eindelijk meer openbare toiletten. Een vrouw die in 2017 werd beboet voor wildplassen vocht die boete aan. En de zaak kwam voor de rechter... Het leidde tot plasprotestacties en uiteindelijk wordt er nu 4 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe wc's. En het werd een keer tijd, zeggen deze vrouwen. Nou, hoor, dat zou terecht zijn, denk ik. Helemaal terecht, ja. Ja, goed plan. Is nodig? Niet te laat, maar goed. We hebben natuurlijk wel lang ook nog zonder gezeten. Heb jij je de afgelopen zeven jaar nog schulden gemaakt aan wildplasactiviteiten? Ja. Zeker. Maar misschien niet in de stad. Nee? Of misschien wel. Ja, hoeveel openbare wc's er in Amsterdam bijkomen, dat kan de gemeente nu nog niet zeggen. Het weer nog. Er trekken zware buien over met ook kans op harde wind, hagel en onweer. Later vanmiddag wordt het weer wat droger bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 It's so a pity, a pity man We cannot, we cannot allow That treason and a street We must, I must show them now We don't need to lie We haven't, we haven't a doubt That we are the right If you don't look out Are you are on the life The heroes, the heroes return And the royalty are them. While the angels learn The O.G. in the upstairs, right. the OT right, in the upstairs. The time soon comes right. when the crisis is low right. the, right. the media right. soon comes you're and you're the right. in. Uh -huh. Oh, The heroes return and why you see a ten while the angel learns that the pain never ends in the city of gentlemen. The pain in the city in general. And been, Bye, the heroes five, return and a royalty five, two, attend while the angels learn that the pain never in the city in Jerusalem. Pain never ends in the city in Jerusalem. Pain never ends in the city in, in Jerusalem. <JSilo> the pain never ends in the city in Jerusalem. The pain never ends in the city in Jerusalem. Right, right, side a right, side the right side one right on side one on our side it had and to, to it had done, to, be it to be done it's, it's a pity a pity man done. Done. Right, right, side the crusade, right side one right side Just girls go just the end. And, and when, be and be when done, we when in the interfere that the world it will end right and then the pain it quickly will end. and then the pain it quickly will end Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele middag En welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag vanuit de studio aan de tolweg 10A. Wat een geweldig hit uh, van alweer 40 jaar geleden. Deze single uh, What Fun en The Right Side One. Goedemiddag, Thomas. En hallo, luisteraars. We zijn er weer. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Zo, de week weer uh, overleefd, Thomas. Ja, zeker weten. Ja? Zeker weten. Mooie week gehad? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, helemaal goed. Ja, rustig, Want, uh, maar. Rustig. Nou. Dan heb je energie genoeg om er tegenaan te gaan vanmiddag. Ja, we gaan er weer een mooie, uh, mooie uitzending van maken. Nou, ik ben benieuwd uh, wat we allemaal gaan doen. Nou, ja, We hebben natuurlijk uh, wat Zandvoortse nieuwsberichten... wat we zometeen uh, gaan behandelen. Dan om half drie uh, hebben we het bericht. Om kwart voor vier, of kwart voor drie moet ik zeggen... Uh, gaan we luisteren naar een interview met uh, Roy van Buringen... die uh, vanmorgen bij uh, uh, Goedemorgen Zandvoort langs is geweest. Bij Roy. Bij Roy, inderdaad. <laughs> Over het buurtfeest uh, wat plaats gaat vinden... En uh, dan om half vier hebben we nog uh, een paar evenementen die we gaan behandelen. En een interview met Amanda Pellerin over uh, de mogelijke terugkomst uh, van de bioscoop in Circus Zandvoort. Dat zou mooi zijn. Dat heb je dat zou... uh, nog meegekregen? Dat het uh, altijd een uh, ja, toch wel volle bioscoop ja, was? Ja, ja zeker. Uh, aan het begin nou ja, he, helemaal. Ja, ja uh, klopt. Zeg maar. uh, vroeger heb ik natuurlijk hier ook uh, nog uh, Jong Zandvoort gepresenteerd. En daar behandelde ik altijd uh, de top vijf bioscoop. Uh, de bioscoopagenda, zeg maar. Met de en er draaien, draaien hele grote films. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Nou ja, het is heel moeilijk, maar dat krijgen we straks van uh, Amanda te horen. Ja, en uh, we hebben natuurlijk Randall Lawson met het Pit Report. Want er is toch wel, er is geen race geweest, maar, of dit weekend is er geen race. Maar er is wel het een en ander uh, gebeurd nog. En om half vijf hebben we het uh, dier van de week nog. En wie is het uh, dier? Kliko. Kliko, Ja, ik, ik heb Die hebben ze niet... uit de prullenbak gehaald nee. of zo. <laughs> nou, dat weet ik niet, maar. maar nou, wat is, wat het is wel de... een aparte naam, hè? Ja, heel apart. Ja. Nou ja, we horen straks het verhaal van Kliko om half vijf. Verder gaan we daarna op, uiteraard, naar Entertainment for You. En we hebben heel veel lekkere platen meegenomen. Straks gaan we die platen die jij wilde horen draaien. De single van Kiss. Ja. Ja, ik wou zeggen, is die uit jouw jeugd? Maar uh, nou, zo oud nee. ben je nog nou, ja, niet, ik, hè? <laughs> nou <Nee. laughs> ik kwam erop, omdat van de week zat ik uh, vandaag in site te kijken. En toen uh, kwam dit nummer ook voorbij. Maar werd het gezongen door een operazanger. Oké. Okay. En uh, die had dat uh, heel apart gedaan. Maar uh, sindsdien kwam ik een beetje achter dat nummer, zeg maar. Nou ja, wij hebben straks het uh, origineel van die plaats. En uh, I was made for loving you, baby. Nou, het is uh, inderdaad uh, bijna tien over twee. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je luistert. Al 33 jaar zijn wij de lokale radio en TV vanuit Zandvoort aan Zee. Een hele middag en hier is Kissing the Pink. Ik heb mijn wereld. Waarom ik de to put one foot in. Eden. ook zo'n lekker geluid hè dit. Kissing the pink and uh, one step away from you. Dus zaterdagmiddag bij uh, CFM nogmaals. Nou, goedemiddag, leuk dat je luistert. We gaan het zo meteen hebben over uh, wat zei je nou net? <laughs> <laughs> nou ja, in ieder geval uh, de nieuwsberichten die gaan uh, loskomen. Laten we maar uh, niet de samenvatting noemen die jij net zei uh, Thomas. Nee. We <laughs> krijgen wel hele rare, hele rare dingen op de radio. Misschien komen de luisteraars daar we zelf langs. Ja, luister maar naar de berichten, dan weet je het uh, voorzelf. Die komen naar de plaat die jij wilde horen. Dan ja. moet Lotti die heeft toch gezongen vandaag in Sides. als je nou uh, meekijkt met uh, zfem lifenl dat je het geluid uh, niet uh, rechtstreeks vanuit de studio hebt... alleen uh, het radiogeluid. Kieltje schuif wel even dicht, hoor, als je aan het uh, meezingen was, uh, Thomas. Ah, dat vind, ik vind je het niet erg, nee, hè, Nee, nee, okay, nee, dat is wel okay, goed Oké, oké, oké. Dit was uh, niet uh, de uitvoering van uh, Helmoet Lotti, maar wel het origineel Kiss and I Was Made for Loving You, Baby. En over uh, Helmoet Lotti zegt ze trouwens dat uh, hij koos metal... ...die is een stuk ruiger geworden met zijn muziek. Ja, want het was altijd klassiek. Uh, het was klassiek. altijd een beetje, een beetje, ja, ja. een beetje, een beetje oude lullen ja. muziek, ja, ja, zeg maar. maar. Hij is meer dus, de rock-and-roll kant opgegaan. Hij is naar nou de stevige kant opgegaan. Oké, oh, oké. Okay. Okay. <laughs> Helemaal goed. Nou, het is uh, kwart over twee geweest. De berichten. Ja, uh, vanaf maandag 15 april tot uh, 1 oktober... ...mogen honden tussen 9 uur ochtends en 7 uur avonds... ...niet meer het strand opkomen. Maar buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand. Eh... Uh, nou ja, wil je gedurende deze periode tussen overdag tussen 9 en 7 uur met je hond toch op het strand wandelen? Dan is dat mogelijk op het strand voorbij Parnassia in Bloemendaal aan Zee. Dan um, kijken of mensen toch die verbanden uh, waar we het net over hadden een beetje kunnen achterhalen. De gemeente Zandvoort heeft afgelopen week samen met de politie een uh, prostitutiecontrole uitgevoerd in uh, Zandvoort. Hierbij zijn in een appartement in het Favageplein uh, twee vrouwen van de Roemeense afkomst aangetroffen. Uh, deze waren beide werkzaam als illegale prostituees. Zij reizen met z'n tweeën door Europa... en uh, zijn eerder werkzaam geweest in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Beide vrouwen hebben een waarschuwing gekregen... omdat het hier de eerste keer betrof. En uh, de eigenaar van de woning zal zich daarnaast uh, moeten verantwoorden... voor het feit dat hij zijn woning beschikbaar heeft gesteld... voor de sekswerkers. Blijft toch vreemd, hè? Ja, dat is allemaal gebeurd. Ja, en ook dicht bij huis. Dat, dat, dat, dat heb je... Ja, dat heb je niet door, zeg maar, lijkt mij. Nee, de meeste plaatsen, daar gebeurt het wel hoor. Dus, uh, maar Salford staat er niet echt onbekend dat nee, we dat uh, nee, nee, hebben. Nee, helemaal niet. Dus, maar het is al een keer eerder gebeurd. En, uh, dus opnieuw, uh, nou ja, mensen uh, nou ja, opgepakt, uh, ook niet terecht. Waarschuwing gekregen. Ik ben toch benieuwd, uh, wat, ja, wat zullen de consequenties zijn voor zoiets? Ja, is helemaal er, voor de huiseigenaar. Ja, krijgt die dan, uh, moet hij het huis uit? Gaan ze achterhalen of het uh, illegale. Ja, het is illegale prostitutie. Ja. Maar uh, waren ze ook illegaal uh, bezig, zeg maar, die uh, Roemeense dames? Nou ja, dat. Ja, dat ja. Blijft gissen, altijd. Blijft gissen. Nou ja, mocht je iets tegenkomen, dan, kan je, uh, dan word je verzocht uh, de politie uh, dat uh, te melden. Zeker. Bijvoorbeeld een huis wat uh, normaal gesproken alleen maar uh, leeg staat. En dat je alleen maar mannen ziet uh, langskomen. Dat kan ik me zo <laughs> voorstellen. En ja. die uh, na een uurtje dat ze, dat ze weer buiten gaan. gaan uh. ja, ja, ja. Dan is het vaak uh, Ja, of na tien minuten al. Na tien minuten, <laughs> ja, nou ja. Sommigen zijn heel snel, ja. dat klopt. Ja. Nee, en dan uh, heb ik nog een berichtje. Want uh, 6 juni moeten we weer stemmen natuurlijk in Zandvoort. En uh, er zijn twee wijzigingen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Ze zal er geen uh, stembureau meer zijn uh, bij de Zeevonk. Uh, maar daarvoor in de plaats keert het Rode Kruisgebouw... aan de Nicolaas Beetslaan 14 weer terug. En ook zal de Brandweerkazerne Noord weer uh, beschikbaar zijn als uh, stembureau. Mooie locaties, allebei. Ja, zeker. Ja. zeker. Dus fijn uh, dat u weer terug zijn. Ja, voor het Rode Kruisgebouw. Uh, dat is voor mensen ook een herinnering. Want het is vroeger een school geweest natuurlijk. Ja, en uh, dat wordt nog steeds gebruikt. Er zitten tegenwoordig kunstenaars in, geloof ik. Ja, ik uh, ben er van de week geweest om een foto te maken, maar uh, Niks gezien. ik zag geen activiteit. Oké. Okay. Uh. Okay. Dus, nou ja, in ieder geval uh, weer uh, stembureau, het rode kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan. En daar zijn we weer blij mee. Want het is lekker dicht bij ons in de buurt. Ja, zeker. Zo is het. Nou, de berichten zijn ook uh, na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je het nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store onder meer. Uh, of uh, gewoon eventjes uh, gaan uh, naar uh, radiosandvoort.nl. En dan uh, kan je de snelkoppeling op je bureaublad zetten. We gaan over uh, naar de nieuwe muziek. Ja, Dua Lipa's heeft een nieuwe hit uit. Hier is ze met uh, Illusion. I've been I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose colored glasses off. When I just threw a match and let it burn Now I'm grown, I know what I deserve But still like that, doing the lessons I already learned de nieuwe single van Dua Lipa en Illusion. Daarachteraan share uiteraard bekende geluids en Believe lief. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Het is kort, maar krachtig. En dat hoor je samen met Thomas de Jong. Maar eerst gaan we gauw aan voor je draaien van de Top4Tops. Even lekker mee blaren, hè, met uh, deze plaat uit uh, de jaren 60. Je de Fort tops en I'll be there. Het is uh, middels half drie geweest. Hoog tijd voor het weerbericht. Zie je de weerbericht. En Thomas, uh, de jongen zit er al helemaal klaar voor. Ja. Heb je goede berichten, Thomas? Nou, het valt tegen. Het valt tegen? Hè? Ja. Oh jee. Ja, deze zaterdag, uh, vandaag is het nog mooi. Zeker, maar dan zitten wij binnen, dus... Uh... Nee, ja. Werken ja, hebben we dat weer, ja. Ja, als we morgen buiten gaan spelen, is het dan nog een beetje lekker? Nou ja, het blijft droog en uh, wijt de matig aan zee... vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur loopt vandaag op naar zo'n 19 graden in het westen... en naar 22 in het oosten van de Randstad. Vanavond zijn er dan bredere opklaringen. Komende nacht raakt het bewolkt. Uh, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10. Morgen is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. De wind waait uit het westen en is meest matig... En uh, het wordt zo'n 12 à 13 graden morgen. Dus het uh, valt tegen. Ja, oké. Okay, het, nou, het, het is op zich te doen, De temperatuur is uh, oké okay ook. Ja, voor deze periode eigenlijk wel, hè. Uh, maandag schijnt dan eerst af en toe de zon. Maar al vrij snel uh, raakt het bewolk en volgt er regen. Er wij een stevige westen tot zuidwestenwind en het wordt 10 graden. Dat Dinsdag, klinkt minder. Ja, dat, het wordt steeds minder. Dinsdag draait het om buien, maar tussendoor uh, breekt ook de zon door. En een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en wordt het opnieuw een graad of 10. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks buien, maar ook droge momenten met zonneschijn. Het is tot en met volgende week zondag 10 à 11 graden. Na het volgende week loopt het kwik geleidelijk weer op. Dus ik ben benieuwd erop. Dus zeker uh, al dus uh, Rico Schreuder. Uh, het weerbericht is naar te lezen op www.ricoweer.nl. Dankjewel, weer uh, Thomas. En uh, ja jammer dat we nog niet uh, echt uh, een zomerse uh, uh, week uh, tegemoet uh, gaan. Ja, jammer dat er niet blijft hangen, dit weer, hè? Ja, dat, ja. Uh, eigenlijk moet het gewoon blijven hangen. Ja. Lekker blijven hangen, zou ik zeggen. Toch, met het weerbericht. Heerlijk hoor. Dus zaterdagmiddag bij CFM nogmaals vanuit de goede middag. Leuk dat je erbij bent. We zijn er uh, tot aan vijf uur vanmiddag met niet alleen de informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze die ik weer eens tegenkwam: Boy Tree en Banana Rama. En het eet what you do is the way that you do it. Op 1 juni komt het buurtfeest er weer aan in uh, Nieuw-Noord. En Roos van Buren had vanmorgen bij ons een uh, primeur in de uitzending... over een hele grote artiest die daar uh, gaat uh, optreden. Dit interview hebben we opgenomen en geknipt... en gaan we zo dadelijk horen naar deze plaats. Hier is I Can Go For That. We het wel, Daryl Hall en John Oates. En I can't go for that uit uh, de jaren tachtig. Blijft de plaats uh, wat uh, eigenlijk een beetje alles is Gewoon eerlijk om uh, weer te horen hier op de Zandvoorts Radio. Nogmaals een hele goede middag. En vanmorgen was uh, Goedemorgen Zandvoorts. En daar was ook uh, Roy van Buringen te gast, uh, Thomas. Ja. Want uh, ja, het buurtfest uh, gaat weer aankomen. Aan komen. Ja. En hij is uh, druk aan het uh, boeken, boeken, boeken. Want uh, er moeten er, uh, mooie optredens uh, komen. Ja, en hij heeft en wat er, het mooist bekend gemaakt. Ja, en dat zorgt hij wel voor dat er mooie optredens uh, gaan komen. En daar heeft uh, Roy uh, zeker voor gezorgd. Vanmorgen dus de gast in uh, Goedemorgen Sanfoort. En die andere Roy, Roy Donga, die sprak met Roy over het buurtfeest. Uh, aan tafel zit uh, mijn naamgenoot, Roy van Buringen. Ja, zeker. En die komt hier praten over het, uh, het uh, buurtfeest uh, in voor Noord op 1 juni. Waar uh, ZFM ook de plekke komt uitzenden... zie ik hier in, uh, in het programma staan. Dus ja, dat leuk hè? He? Daar ben ik heel erg <tus> blij om. De buurt heeft staat voor verbinden. En uh, ja, vorig jaar hebben we best wel moeten trekken aan die uh, verbinding. Nu, dit jaar merk ik dat ook nog steeds. zodat het heel moeilijk is om toch samen nog iets moois neer te gaan zetten. Dat het echt vooral samen gaat. Uh, maar... Uh, ik ben heel blij dat ZFM aan het programma wordt toegevoegd. En dat uh, jullie vanuit de pluspunten een, een, een live uitzending van 10 tot 5 uh, gaan maken. Ja. En uh, eerst een Goedemorgen-Zandvoort die een uurtje langer doorgaat. En daarna hebben we natuurlijk uh, Rob Harms met zijn team die klaarstaat. Dus dat, uh, ja, ik vind het heel erg leuk en ik ben enthousiast. Ja, ja nou, leuk. ik ben ook heel enthousiast, maar vertel. In, 48 uh, dagen trouwens nog. 48 uh, dagen, dat we Ja. ja. Uh, vertel eens, wat, uh, wat, ja, wat, wat, wat, wat is er voor nieuws waar, over de buurt waar geweest? moet ik, waar moet ik uh, beginnen? Ja, het, misschien is het wel een beetje leuk om een beetje het programma al een klein beetje bekend te maken hier ja. bij jullie. Um, sowieso hebben we vooral de grote pijlers van vorig jaar hebben we wel uitgekozen in Zandvoort Noord. Dat die verbinding nog steeds belangrijk is en dat die nog steeds mag groeien. Namelijk, m, m, m, m, in ieder geval volgens ons. En uh, dat is ons aardig gelukt. Uh, we beginnen natuurlijk uh, om uh, tien uur met de kofferbakmarkt... Dan hebben we een fantastische opening met David Molenburg. Uh, die ja. gaat iets uh, vertellen. Maar we hebben daar ook een verrassing aan toegevoegd. Die ik uh, of later bekend gemaakt Of dat ik het echt als verrassingsact uh, laat komen. Maar het is echt heel erg vrolijk in ieder geval. En iedereen gaat swingen. Dat kan ik wel vertellen. Zelfs David denk ik. <lacht> um, verder ja. uh, hebben we dan om 11 uh, uur het koffieconcert. En met Adam Spoorlin mee en Gorge. De Kombiliaanse yeah. zanger slash gitarist die komen met koffieconcert geven, met gratis koffie van Pluspunt en een lekker koekje erbij. Uh, vooral gericht op de ouderen, maar het leuke is dat die koffie wordt geschonken door jongerenwerk. Dus dat is weer dat stukje ouderen en jongere, oudere jongeren verbinden met elkaar. Ouderen samen doen, ja, heel dus goed. Dus dat is heel erg leuk. Dan hebben we nog wat leuks. iets nieuws. Uh, we gaan een workshop line dansen geven. Dat is helemaal populair, hoorde ik, hè, door Beyoncé en. Um, ja, er wordt een cursus Linedance gegeven om van 11 tot 12. Of nee, ik zeg het verkeerd. Van 12 tot uh, 1. En um, die wordt gegeven door Pluspunt. En die geven ook Linedance workshops uh, bij Pluspunt. Dus dat is ter promotie daarvan. Dus ook weer een stukje verbinding. En dan hebben we de, de Open Lucht Bingo. Net als vorig jaar. Was heel erg druk bezocht. Uh, met allemaal leuke prijzen uit het dorp. Waar we op dit moment mee bezig zijn om nog binnen te halen. Ik kan ook op dit moment nog niet vertellen wat de hoofdprijs is. Maar in ieder geval... Uh, er zijn wel weer kaartjes te winnen voor het circuit. Uh, er zijn wel weer leuke dingen te winnen. Uh, en verder uh, ja, gaat het programma natuurlijk de hele dag door... met de verbindingsmarkten. Um, het is wel belangrijk om te melden. De verbindingsmarkt is een markt waar organisaties, vrijwilligersorganisaties... of goede doelenorganisaties zichzelf kunnen promoten en te profileren. Die hebben wel dat je op een andere plek neergezet op de Vleemingsstraat... doorlopend bij de kofferbakmarkt. Dus dat er meer publiek langs komt lopen. Dus de organisaties hebben daar ook... Uh, meer aan. En het leuke nieuws is... door, uh, door extra gelden kunnen we nu zeggen dat uh, die kramen voor de organisaties gratis zijn. Oh, dus ben je nou een organisatie en je luistert en je denkt van ik wil ook zo'n kraam hebben om een organisatie te promoten. Op welke manier dan nou, ook. Het kan een flyer zijn, maar het kan ook een leuke aankleding van je kraam zijn en een spel spelen zijn. Het maakt allemaal niet uit. Als dat stukje verbinding er maar in terugkomt, uh, meld je dan aan via info Verder hebben we uh, natuurlijk de kids en jongeren area wel een beetje op hetzelfde manier. Uh, ja, wat het minder nieuws was, was dat uh, de Paranok-autonooi eigenlijk niet door zou kunnen gaan. Uh, dat was heel jammer, want het is een van de grote pijlers bewegen. Uh, van Zandvoort natuurlijk. En... Uh, dus daar zijn we eigenlijk best wel uh, hard ingegaan als organisatie... Ja. om te kijken wat zijn nou wel de mogelijkheden waarom het wel door zou kunnen gaan. Ja, ik kan vertellen, door uh, de, de Schumacher Foundation... en uh, door, uh, door de gemeente Zandvoort en Fonds Sport en Cultuur... en Zandvoort is het zelf, uh, kunnen we melden dat het Pananokoud wel door kan gaan. En dat hij gewoon van één tot vier uh, weer plaatsvindt... En Vrij, vrij spelen voor de kinderen. Um, en daar is echt een serieus uh, ticket voor te winnen. Voor uh, het uh, Nederlands kampioenschap uh, Paranockout. Dus uh, vind je dat nou echt leuk als jongeren zijn? Of hoor je, oh mijn kind vindt dat leuk. Uh, je hoeft je niet wat voor aan te melden. Vanaf half één dan wel aanmelden. Maar niet per e-mail hoeft het helemaal niet. Kom gewoon aanlopen en doe mee met Paranockout. Het is belangrijk om te bewegen. Maar het uh, is gewoon een fantastisch evenement in ons evenement. En... Het was gewoon belangrijk dat het doorging. En ik ben heel blij dat de wethouder die net hier ook zat uh, daarmee eens was en daar ja. alles voor alles heb aangezet om daar toch extra subsidie voor vrij uh, te krijgen. Dus dat is wel heel erg fijn om te horen. Ik kan me voorstellen dat er sommige luisteraars zeggen, waar gaat het nu over? Een pan-a-knock-out? Wat is dat? Ja, paranok-out ja. is. Uh, ik, kan, ik leg het heel moeilijk uit. Want ik was er vorig jaar niet bij door alle drukte. Maar geloof ik is het zo dat je paranokout, dat je onder iemands poortje met de bal moet doorschieten en dan in een doel. Ah. En dat dat de panna is. Oh. En, um, ja, en dat is, uh, is zo'n toernooi. Ja, en, uh, dat is voor, voor, de, voor de jongeren. Voor de jongeren, ja. ja. En er is ook een hele leuke samenwerking met jongerenwerk. Daarin gekomen. Uh, door jongerenwerken gaat, gaat scheidsrechter zijn. Uh, dat soort dingen. En, en sportservice is er heel erg bij verbonden. En dat is heel erg leuk. En ja. sportservice gaat ook op datzelfde plein. Wat leuks doen. Er staat een springkussen. Er gaat suikerspinnen en popcorn... Uh, en er zijn nog veel andere meer activiteiten daar te doen op dat, uh, op dat plein. Verder hebben we tijdens het buurtfeest uh, nog heel veel andere leuke dingen. Hoor. En dat is, uh, dat is allemaal wel, uh, zometeen noem ik de website wel even op... waar het allemaal terug te vinden is uh, over een paar weken. Want dan gaan we het hele programma bekendmaken. Uh, op dit moment staat het programma nog niet online... omdat we nog druk bezig zijn om te puzzelen. Nou, heel mooi. Uh, maar er is genoeg uh, te doen... Ook voor de kinderen, met hun workshops voor kinderen. De Oekraïners doen mee met een open dag. Hun, hun gebouw wordt opengesteld om toch even kennis te maken met je buren. Met een lekker limootje voor de kinderen. Een tafeltennis en een Oekraïns kookworkshop wordt er gegeven. En die tijden kun je ook binnenkort allemaal terugvinden op onze, op onze website. en ja, Je merkt gewoon echt dat die verbinding er echt nu aan het komen is. En... Uh, wat, ik, wat ik voornamelijk heel erg uh, leuk vind. Dat er heel, we hebben zo'n kick-off uh, gegeven. om te kijken en om te sparren met de mensen. Om te kijken of er nog meer samenwerking mogelijk was. In, de, de, het werd goed bezocht, vond ik zelf. En daar zijn ook al gewoon hele leuke samenwerkingen uitgekomen. Niet om, door de mensen die er waren. maar wel door de ideeën die er kwamen. En dat was echt uh, heel, heel erg mooi. En ook heel erg mooi om te zien dat organisaties echt het buurtfeest omarmen en ook alweer over een volgend jaar uh, praten... Ja. terwijl wij al niet zo ver nog zijn. Hè? Wij zijn nu in dit proces en we kijken per jaar of het kan. Want Noord ja. wordt ook nog verbouwd, hè? dus daar moeten we ook nog rekening mee gaan houden. Um, maar heel erg leuk, wat we nu voornamelijk nog nodig hebben is uh, sponsors. We zijn wel aan ons budget, maar we willen nog ietsje meer. We vinden het leuk om toch die extra aankleding te geven... toch die extra promotie te kunnen maken... En we hebben een leuke, leuke aanbieding die we nu doen. Is, uh, we hebben een mooie website, sandofdescij.nl... en we hebben een boekje die we uitbrengen. En dan kan je je logo laten plaatsen met een jaar lang doorlink op de website... Uh, met een logo uh, voor 75 euro. En dan uh, sponsor je het buurtfeest, word je een soort van vriend van, uh, van het buurtfeest. En, dan, uh, ja, en je promoot jezelf een beetje... Dus dat, uh, dat hebben we. En we zoeken natuurlijk bingo-prijsjes. Ja? Dus als er een ondernemer maar... luistert van ik wil meedoen... Uh, meld je vooral aan, zou ik zeggen. En ik zie je steeds op de klok te kijken. Want ik zou je met een primeur komen, <lacht> toch? Ja. Uh, Roy. Dat hebben we wel zelf op de website. Ja, ja. ja zeker. Uh, Roy, um, word jij ook wel eens uh, uh, Roy Donders genoemd? Ja, helaas. Ja. Ja, ja. ja, dat probleem heb ik dus ook. En dus de reden daarvoor heb ik Roy Donders, hebben we Roy Donders gevraagd... om op te treden bij het buurtfeest. En hij zal om vier uur optreden tijdens het buurtfeest. En waarom, we want ik hoor ook wel heel veel vragen dan... waarom Roy Donders? Nou ja, wij vinden hem toch een beetje buurts. En, en dat is echt de reden. Vorig jaar de brace was ook echt puur. Er waren heel veel kinderen op afgekomen. En er ontstonden echt heel veel, heel veel leuke dingen. Ook op het podium. Dat jongeren mee gingen zingen met een liedje. Ja. En uh, ik denk dat Roy Donders wel uh, daarvoor een geschikte... Artiest die gaat optreden tijdens het buurtfeest omdat het echt buurts is. Dan hoop ik wel dat jullie ook een, een stand hebben met een worstbroodjeskraam. Ja ja ja, ja, ja, ja, Dat, dat ja, gaat ja, ja. al hard lopen. Ja, ja. Ja. ja. Nou, dat is echt een mooie primeur. Dat is uh, hartstikke leuk bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We weten nu dat Roy Roydonders gaat komen en ja. er staan er in ieder geval drie Roy's op het plein. Dus ja, dat, he, is, dat is wel uh, leuk, hè? Dat, dat is wel weer kom. leuk. Ja. Ja. Nou ja, dat was een uh, mooie interview van uh, vanmorgen. Over het uh, buurtfeest. Ga je er Thomas? Ik denk dat ik wel even ga kijken. Zeker ja. bij Roy. Ja, Roy, Roy, zeker. Roy, ja. Roy en City uh, bij mij in de uitzending en, uh, om 4 uh, ja, uur. Ja, precies. We gaan natuurlijk radio maken. We gaan radio maken met uh, CFM. Zij hebben er de hele dag bij. Vanaf, uh, ochtends, uh, vanaf uh, Goedemorgen Zandvoort... En dan pakken we de middag pakken we er gewoon helemaal 10 tot bij. tot En dan misschien wel het live het optreden van Roy Donders op de radio. Ja. Moeten we er nog even over onderhandelen of dat wel mogelijk <laughs> is, maar goed. Ah joh, er valt altijd wel wat te regelen. Jazeker, nou op de websites kan je diverse info vinden over het buurtfeest. En wij hebben Roy Donders klaarstaan. Welke gaan we draaien van hem? tot de laatste niet meer kan lopen. Oh, jee. Is het zo'n buurtfeest? <laughs> nee, laat ik me ben horen. <laughs> ik ben, ben ook benieuwd. heel benieuwd. Hier is uh, Roy Donders. En juni live, hè? val door de straat Ik denk dat ik mijn huis maar verlaat De kroeg op de hoek wordt al verlicht Door de maan. De mensen ze roepen en drinken. Ik voel dit wordt mijn nacht. Ik kom eraan tot de laatste niet meer lopen kan. Blijft dit café? I'm ya yeah. ben jij van plan dan vanavond, Thomas? Als je de laten uh, gaat draaien van hem? Ja, Heb je een feestje vanavond? Ja, het wordt feestje vanavond. Oh, zeker. ja Het is zaterdagavond, uh, ja. Stappersavond natuurlijk. Hè, met uh, Roy Donders. Nou, hij komt uh, 1 juni live dus uh, bij het uh, buurtfeest. Hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Hier is me, myself en I. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my day like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 De is niet was dat en me myself and I. Dit uh, weekend op uh, circuit zandvoort de Dit wil je die beelden bekijken? trouwens? Dat kan ook op onze eigen CFMF. Dus uh, download maar even en kijk op uh, webcam circuit Zandvoort. En dan uh, kan je live meekijken in de Pitstraat van het uh, circuit zelf. En uiteraard gaan we bij uh, de pitreport ook nog uh, daarbij stilstaan. Hè? Bij de voorjaarsraces op het uh, circuit Zandvoort. En alles andere racenieuws gaat langskomen, zo dus rond kwart over vier. Plaats plaat voor vier drie is deze van Taylor Deen.